50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Houtekiet van Gerard Walschap. Walschap werd geboren in Londerzeel. Het dorp dat ook het decor is van zijn beroemdste roman Houtekiet. Voor het eerst gepubliceerd in 1939... en misschien wel het absolute hoogtepunt in het uiveren van Walschap. Het hoofdpersonage Jan Houtekiet is een figuur die tot de verbeelding blijft spreken... De vrijgevochten natuurmens, gulzig genietend van het leven, zich niet storend aan God of wet. Schrijfster Annelies Verbeke heeft het boek vaak herlezen. Hoe kan het ook anders? Zij Ze is zelf opgegroeid in Londerzeel. En dat schept een band. Kiet. de roman uit 1939 van Gerard Walschap, vertelt in een hele snelle, levendige, bij momenten echt koortsige stijl over de oprichting van het dorp Deps, officieel de Hespe. Door de onweerstaanbare oermens, de zwijgzame natuurman Jan Houtekiet. Gerard Walschap, geboren in Londerzeel in 1898 schreef romans, verhalenbundels, theaterteksten, kinderboeken, essays en kritieken. Gerard Walschap uh, was in Londerzeel, waar ik zelf opgroeide, natuurlijk erg bekend. En ik uh, leerde hem zelf kennen toen zijn verzameld werk werd uitgegeven en dat bij ons thuis ook was aangeschaft. En toen werd er uh, een passage voorgelezen uit zijn korte verhaal, Teugels, uh, Teugelsgust, dat is het. Daar werd door mijn vader aan de keukentafel een passage uit voorgelezen. En wij vonden het allemaal zeer grappig, omdat er wel iets in zat van de Londerzeelse manier van spreken, het ritme en in zekere zin ook wel de woorden zei het niet het letterlijke dialect, maar dat is mijn eerste herinnering aan walschap. In Houtkiet verheerlijken en vrezen de andere bewoners van het dorpje Debs, het hoofdpersonage. Loopt er een boswachter in de weg, dan draait de wereld een bladzijde later ordelijk voort met een boswachter minder, zo staat het er. En houd is er een die u de kop inslaat en daarna met liefde verpleegt, een voor wie alles een kwestie is van zwakheid of kracht, een die ook een beer in huis haalt en daarmee danst en een die bouwt en bouwt en bouwt tot hij in een opwelling gekweld door het inzicht ouder te worden met een groep bohemers tot voorbij Groningen trekt. Voor Jan Houtekiet zijn vrouwen lange tijd die plekken waar men zijn zaad achterlaat. Hij heeft zestien kinderen bij zijn lien en nog tientallen anderen bij andere vrouwen in het dorpje Deps. De hoofdse, stervende Yves toont hem op de valrijp echter dat wie de liefde niet heeft, niets heeft. Houtekiet voelt geen band met het geïnstitutionaliseerde geloof, maar dat er een raadsel is dat boven ons staat en tussen ons inhangt, dat hij niet alles kan controleren, dat moet hij gaandeweg erkennen. Gerard Walschap volgde een priesteropleiding en zijn vroege werk had een sterk religieuze inslag. Maar sinds Adelaide in 1929 kwam hij geregeld in conflict met de kerk en werden sommige van zijn boeken op de index van verboden boeken geplaatst. Houtenkiet getuigd van een breuk met de kerk, die Walschap een jaar later met het pamflet Vaarwel dan definitief maakte. Hij schreef met Houtenkiet weer een weerbarstig en vitaal boek waaruit een geloof in het leven en de beschaving spreken, dat in schril contrast stond met het heersende pessimisme in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De beschaving die uit dit dorp opreist, en die wordt ook vertegenwoordigd door de handelsgeest van Iphigenies echtgenoot Nardbaard en door de jolige jonge pastoor die er een kerk komt oprichten, bewaart de harmonie met de natuur, die ook volop aanwezig is. Houd ik iets zelf eens met geneeskrachtige kruiden in de weer en de mensen rondom hem zien duivels en geesten. Aan alle kanten valt het vrijgekochte dorpje Debs in de wijdopen armen van bossen en beken en brem, hoezeer we ook moeten geloven dat het aanvankelijk een onherbergzaam gebied is waar weinig groeit. Een scène die mij wel enorm is bijgebleven is een, is een hoogst romantische scène waarin Ivy aan Houten Kiet laat weten dat ze hem een heel leven heeft lief gehad en dat ze hem zou zijn gevolgd uh, mocht hij haar hebben gevraagd om met hem mee te reizen tot voorbij Groningen. En uh, ja, dat, dat inzicht dat dat bij hem teweeg brengt dat hij een ander leven had kunnen hebben met haar en dat het nu te laat is omdat zij stervende is. Um, ja, het is, een, het is een onversneden romantische scène, maar het is wel een scène die, die enorm bijblijft en wordt hij dan ontzettend woedend op een klink van een deur die niet mee wilt en die eigenlijk al, al jaren stuk is. En slaat hij een ruit in en Evgenie moet daar ontzettend uh, mee lachen eigenlijk, omdat ze heel goed begrijpt wat hij daar eigenlijk uh, mee bedoelt, <laughs> met die onbeholpenheid. Dit boek is in een prachtige stijl geschreven en je gelooft het helemaal, je, je ziet ze voor je, Walschap is recht ingeslaagd ze uh, uh, leven in te blazen.